8 uur. Het NOS-journaal. Jan van de Putten. Ook Senaat voor verhoging van AOW-leeftijd. Prestaties eindexamenkandidaten beter dan verwacht. En kapitein Costa Concordia biedt verontschuldigingen aan. <totstuken> De AOW-leeftijd gaat vanaf volgend jaar omhoog. Na de Tweede Kamer is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan... met een geleidelijke verhoging naar 67 jaar. 37 senatoren stemden het voor en 31 tegen. Het is voor het eerst sinds 1956 dat de pensioenleeftijd verandert. Alle partijen van het Vijfpartijenakkoord stemden voor. Onder andere PVV, PVDA, SP en twee ouderenpartijen in de Senaat stemden tegen.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 De politie van Utrecht heeft een 13-jarige kunsthoofd opgelost. Zeker vijf 17e-eeuwse schilderijen van bekende Hollandse meesters, zoals Jan Steen, werden teruggevonden. Ze zijn volgens Veilinghuis Christies enkele tonnen waard. De collectie van in totaal zeven schilderijen zijn in 1999 bij een gewelddadige overval uit een huis in Bildhoven gestolen. De toen 84-jarige eigenares werd zwaar mishandeld.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 ANBB verkeersinformatie. Er staat in totaal 40 kilometer file. De meeste files staan in de regio Amsterdam. Heeft onder andere te maken met de regen en de afgesloten eitunnel. In de rest van het land staan bijna geen files. Erg druk dus in de regio Amsterdam. Onder meer op de A7A8 rijdt het langzaam tussen Purmerend, Noord en Knopend Koenplein. En op de A9 richting Amstelveen 10 kilometer langzaam rijden en stilstand verkeer tussen de knooppunten Bevenwijk en Raasdorp. En op de A12 naar Den Haag is een vrachtwagen stil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 Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen. De Nederlandse politieacademie zit in financiële nood. U hoort zo hoe dat komt. En u hoort ook de politiebonden, want die vrezen dat agenten daar de dupe van worden. Bijen hebben het moeilijk, maar hulp is onderweg. De gasunie gaat zich inzetten voor deze insecten. U hoort straks hoe. En na jaren van discussie is de verhoging van de AOW-leeftijd een feit. De Eerste Kamer ging er gisteravond mee akkoord. 37 voor en 31 tegen het wetsvoorstel waarmee het voorstel is aanvaard. En zo is het dus inderdaad een feit geworden. Terwijl het toch lange tijd een taboe was om daarover te praten. Maar door de economische crisis kwam het toch weer op de agenda. Een verhoging van de pensioenleeftijd kan de overheid namelijk veel geld opleveren. Het kabinet besloot in oktober 2009 dat de AOW-leeftijd omhoog moest... van 65 naar 67 jaar. Een toenmalig CDA-fractievoorzitter, Pieter van Geel... deed er destijds nog wat geheimzinnig over. Ik uh, wacht gewoon af morgen wat het wetsvoorstel is. Ik heb al veel gelezen, veel gezien, nee, maar het lijkt me echt niet opportun... en ook niet goed om nu daarover te speculeren. Laat morgen het kabinet daar nu over besluiten... En dan komt er een mooie uh, besluit. En ik heb er alle vertrouwen in dat het een goed voorstel is... wat goed is voor de uh, behoudbaarheid van onze AOW, onze verzorgingsstaat in de toekomst... wat ook sociaal is en wat ook heel solide is als het gaat om onze overheidsfinanciën. En de voorgenomen verhoging leidde gelijk tot grote protesten. Wat goed dat we hier samen zijn. Want het gaat vandaag om onze toekomst. Om het betaalbaar houden van de AOW. Voor onze kinderen en kleinkinderen. Maar het kabinet, Balken en de Vier, viel eh, niet over de AOW. Maar de AOW kwam wel op een lijst met controversiële onderwerpen te staan. In juni 2010 werden werkgevers en werknemers na lang soebatten het definitief eens over verhoging van de AOW-leeftijd naar 66 jaar. fnv voorzitter Agnes Jongerius legt het uit. En dat betekent zowel in pensioen als in de AOW echte keuzevrijheid voor mensen? Voor mensen met een zwaar beroep, voor mensen met een lang arbeidsverleden... willen we het mogelijk maken dat ze gewoon op 65 kunnen stoppen. En als andere mensen dan zeggen, laat mij maar langer doorwerken... onze zegen heeft het. Met deze overeenkomst wilden de sociale partners een signaal afgeven aan de politiek. Vijf dagen voor de verkiezingen. Binnen de FNV zorgde het akkoord trouwens voor veel oneenigheid. Het duurde nog bijna een jaar voordat ook het kabinet het eens werd over een verhoging van 66 en niet naar 67. Minister Kamp van Sociale Zaken daarover. Ik vind dat we nu doen wat in het regeerakkoord staat en dat vind ik heel verstandig. En ik vind het ook verstandig dat we proberen samen met sociale partners nog tot verdergaande afspraken te komen. Of dat lukt moeten we even afwachten. Maar weer viel het kabinet en lekke verhoging opnieuw van de baan. Maar in het vijfpartijenakkoord april dit jaar werd een verhoging van de AOW leeftijd, er binnen een paar dagen doorgedrukt. Gisteravond ging dus de Eerste Kamer akkoord met het oprekken van de pensioenleeftijd van 65 na uiteindelijk 67 jaar. Minister Kamp van Sociale Zaken, goedemorgen. Goedemorgen. Toch een goedemorgen. mooi moment nog gisteravond? Ja, het is een mooi moment, vooral voor de vijf partijen die in april van dit jaar een afspraak hebben gemaakt. VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. Die hebben gezegd: Ja, nu moet het toch gaan gebeuren. En inderdaad, gisteren is het ver gekomen. Ja, en ja, daarmee heeft het natuurlijk de naam uh, dat het geregeld is door dit vijfpartijenakkoord en niet door minister Kam van Sociale Zaken. Vindt u dat nog een beetje jammer? Nee, dat is heel verstandig ook. Oh. Kijk, je kunt zulke dingen alleen maar doen als de volksvertegenwoordiging dat wil, en dat betekent als de politieke partijen in meerderheid dat willen. En dat is nu het geval. Ze hebben gezegd van, uh, dat de groei van de gemiddelde levensverwachting in de afgelopen 55 jaar dat de AOW heeft bestaan. Het is een, een, een aantal van vijf. Vijf jaren zijn de mensen nu ouder geworden dan ze, um, dat ze, dan ze 55 jaar geleden zijn geworden. Ja. En bovendien is het aantal AOW'ers verdubbeld. En toen is er gezegd door de politiek, ja dat wordt onbetaalbaar zo, dat kan niet. We moeten nu maatregelen nemen en die zijn gisteravond dan genomen. Had het dan niet veel eerder moeten gebeuren en had het dan niet wat minder heftig gehoeven? Ja, veel eerder, ik weet het niet. Het is toch uh, iets wat we met elkaar hebben kunnen opvangen. Mensen werden ouder, er waren steeds meer ouderen... maar op een gegeven moment dan kan het echt niet meer. Net zoals we nu ook zien dat de zorgkosten flink aan het uh, stijgen zijn... en daar ook uh, echt iets aan moet gaan gebeuren. Maar gisteravond was, uh, was er een politieke meerderheid om dit te doen. En dat is de afgelopen jaren uh, steeds net niet het geval geweest. Uh, we hebben het in een periode van enkele weken eerst uh, aangenomen gezien... in de Tweede Kamer en nu afgelopen nacht in de Eerste Kamer. En daarmee is het uh, feit daar dat de AOW-leeftijd omhoog gaat... en dat uh, in het jaar 2023... De leeftijd in plaats van 65 jaar, 67 jaar zal zijn. Ja, nu de kritiek, het zei net ook al, het is er in de laatste weken, ik geef het al aan, een paar weken uh, speelt dat al doorgedrukt. Terwijl u daar jaren uh, aan heeft gewerkt, flink aan heeft moeten trekken met de sociale partners, ook met de Partij van de Arbeid, om ze uiteindelijk op één lijn te krijgen. Is dat werk, ziet u dat nog terug in het huidige akkoord? Ja, we hadden ook in het uh, pensioenakkoord afgesproken dat het naar 67 jaar zou gaan. Maar eerst maar tot 66, de... hè? De volgorde in het pensioenakkoord was uh, eerst naar 66 jaar in het jaar 2020... en daarna naar 67 jaar in het jaar 2025. Nu komen we in 2019 uit op 66 jaar... en in het jaar 2023 komen we op 67 jaar. Dus achter zo heel veel verschil zit er niet in. Het belangrijkste verschil is dat uh, we volgend jaar in 2013 al de eerste maand omhoog uh, gaan. En vanaf uh, volgend jaar gaat het ieder jaar met één maand omhoog... daarna met twee maanden omhoog, daarna met drie maanden per jaar zodat het uiteindelijk in 2023 dan op 67 jaar is gekomen. Ja, nou ja, goed, die snelheid, daar is natuurlijk kritiek op. Had u toch niet beter gevonden als je in één keer... Uh, maar dan pas in 2020 die stap had gezet, dan naar 66? Want nu, wat u al zegt, begint het al volgend jaar. Ja, wat ik heel belangrijk vind, is dat er een meerderheid is. Kijk, iedereen heeft allerlei opvattingen, iedereen vindt... Uh, dat het net iets anders moet dan de ander vindt. Maar als er dan op een gegeven moment een uh, politiek akkoord is... ja, dan kun je er... Uh, spijkers met koppen slaan en dan moet je de gelegenheid ook benutten. Dat hebben we gedaan de afgelopen uh, weken. In een periode van een week of drie, vier is het zowel door de Tweede... als door de Eerste Kamer gekomen. En ik denk dat dat belangrijk is. Politiek is ook de kunst van het haalbare. Ja, toch uh, heeft u lang onderhandeld, lang gepraat over allerlei overbruggingsmaatregelen. Waar zijn die nu? Die zijn er niet meer. Nee. Uh, althans, er is een, een, omdat het geleidelijk omhoog gaat... Kijk, als je een, een verhoging doet met uh, één jaar plotseling in 2020 van, uh, van 65 naar 66, nou, daar moet echt een overgang gemaakt worden. Nu is ervoor gekozen om het geleidelijk te gaan doen. De eerste jaren met één maand per jaar omhoog. Dat betekent ook dat het opvangen veel gemakkelijker gaat. En voor diegenen die toch in de problemen komen, is er een regeling getroffen... dat uh, die ene maand die mensen dan uh, moeten gaan missen in AOW-uitkering... die ze later krijgen dan ze eerst gedacht hebben... Dat ze daar een rentloze lening voor kunnen krijgen. Nou ja, dan gaat het om met mensen in de FUT of in het prepensioen, hè? Ja, want uh, mensen die, die werken, die werken door. Mensen die een uitkering hebben, die uitkering loopt door. Uh, mensen met een FUT uh, en prepensioen, soms loopt dat ook door tot een nieuwe pensioendatum. In een aantal gevallen niet. En soms hebben de mensen geld of een partner met een inkomen. Ja. Maar als de mensen echt, uh, er niet uit kunnen komen, dat die ene maand echt een probleem voor ze is dan is er een uh, regeling dat ze een renteloos voorschot krijgen. Ja, en, u zegt één maand. Maar ik lees ook voorbeelden van mensen... waar het wel tot anderhalf jaar kan oplopen. Want die regeling stopt natuurlijk gewoon bij 65 jaar. En uiteindelijk moeten zij wel... Uh, ja, dan, dan komen ze dus met een gat te zitten. En uh, ik lees ook dat sommige mensen daar echt wel een, een gat van duizenden... tot meer dan tienduizend uh, euro kan, uh, kan ontstaan. Gaat u daar nog naar kijken hoe dat opgelost kan worden? In uw voorbeeld van uh, anderhalf jaar, dan zitten we ongeveer in het jaar 2020. Dan uh, kan er een mogelijke gat ontstaan in 2020, ja. 2021. En hebben we dus uh, nog een periode van een jaar of 8, negen te gaan. In die periode kunnen de regelingen aangepast worden. Bijvoorbeeld je kunt je pensioenregeling, je aanvullende pensioenregeling aanpassen. Ja. Een andere mogelijkheid is dat je ervoor spaart. Uh, ja, dan is er een, een behoorlijke periode waarop je je kunt voorbereiden. Het gaat vooral om mensen die op korte termijn in de problemen kunnen komen. Omdat volgend jaar al die data met één maand omhoog gaat. Dit jaar erop met een tweede maand. En gaat u daar er is, nog ja, naar kijken? Daar is die regeling voor getroffen die ik net heb genoemd. Huh? Uh, dan kun je dus een renteloze lening krijgen en die betaal je dan in zes maanden of in een jaar terug. Oké, okay. en dat betekent dan niet dat je daarna een lager pensioen krijgt? Nee, dan hou je dus hetzelfde pensioen. Goed. Al met al is het, um, is het mooi dat we nu, na, na wat ik zei, na 55 jaar eindelijk die doorbraak hebben gemaakt. En het uh, voordeel daarvan is dat uh, ook als uh, het aantal uh, AOW'ers aan het verdubbelen is... en de mensen steeds langer blijven leven... dat we toch met z'n allen die AOW betaalbaar houden. Daar gaat het om dat niet alleen de ouderen van nu... maar ook die van de toekomst ook zeker weten dat ze die AOW kunnen krijgen. Goed. Meneer Kamp, was er makkie gisteravond in de Eerste Kamer? Mm, het, was een, het ging <laughs> vlot, omdat, uh, omdat er een politiek akkoord lag. Ja. Dat is altijd de beste basis voor een uh, debat in de Kamer. Goed, Meneer Kamp, hartelijk dank voor het Ach, gesprek. Ja. Goedemorgen. Ja. Kromme wortels en gedeukt fruit wordt niet langer doorgedraaid. Boeren gaan de voedselbanken helpen. Hoort u zo meer over. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, John De De teller staat op 51 kilometer. File nog steeds erg druk richting Amsterdam. Lange files op de A7, A8 en de A9. Dat de A13 naar Rotterdam, daar is een ongeluk gebeurd bij Delft-Zuid. Er staat inmiddels een 5 kilometer vanaf knopend ippenburg Bij Delft-Zuid zijn twee rijstroken afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Ja, dan die grote financiële problemen bij de Nederlandse Politieacademie. Het gaat om 19 miljoen euro, meldde Nieuwsuur gisteravond. Nee, nee, we komen 8 miljoen euro tekort, zegt de Politieacademie. Ad van Baal, voorzitter van het College van Bestuur van de Politieacademie. Er is, er is wel weliswaar een tekort dit jaar, maar dat tekort is niet zoals ze omschreven is in de maartcirculaire van 19 uh, uh, miljoen. Maar dat is uh, door de, de uh, goedgekeurde begroting van, uh, van VNJ is dat teruggebracht tot 8,4 miljoen. Dus op een begroting van 210 miljoen is dat natuurlijk nog fors, maar het is niet onoverkomelijk. En het is ook verklaarbaar. Nou, er zijn twee oorzaken. Uh, op de eerste plaats we hebben we een taakopdracht van de, van de minister en daar krijgen we geld voor. En er zat een verschil tussen de taakopdracht en het geld wat we van de minister. Kregen. Dat is zeg maar de eerste 10 miljoen. En, en dan hebben we het vervolgens over de extra studenten die geselecteerd hebben aan het einde van het jaar en opgeleid hebben vanaf begin uh, februari. Ja, financiële problemen komen dus doordat er minder studenten binnenkomen en omdat de politieacademie minder geld van het rijk krijgt. Vier politiebonden willen een onafhankelijk onderzoek naar de situatie op de academie. Gerrit van den Kamp, voorzitter van de politiebond ACP. goedemorgen Goedemorgen. Wat moet er dan onderzocht worden? Nou ja, wij hebben gisteravond ook naar de reactie van de heer Van Baal geluisterd. Maar um, dan blijft het nog steeds buitengewoon vreemd. Want um, die kortingen op de politieacademie zijn al lang bekend. En dan is ook de vraag waarom heeft de heer Van Baal opdrachten geaccepteerd waar hij geen geld voor krijgt. Dat is heel bijzonder, dat zou ik zelf denk ik niet doen. Uh, onze informatie is, is dat hij wel de taakstellingen heeft geaccepteerd om te korten. Maar eigenlijk niet gekeken heeft naar de consequenties daarvan. En... Um, ja, dan zeggen wij dat heeft te maken met de manier hoe je bestuurt... en hoe je je bedrijf rent. Je kunt niet alleen maar opdrachten aannemen... Uh, die kortingen uh, accepteren zonder dat je uh, de taken kwijtraakt. En ja, dan zegt hij, ja, we gaan nu ingrijpen. We gaan geen mensen meer inhuren. Ja, dan betekent dat de druk op de zittende mensen groter wordt... Um, die hebben al niet meer ruimte. Hij zegt daarvan ook van, ja, we gaan de overuren niet betalen. Dus eigenlijk doet de heer Van Baal precies wat hij altijd doet. Het ene probleem met het andere oplossen. En de facto blijft het probleem bestaan. U vindt dus dat bestuur en het management niet goed heeft ingespeeld op de veranderende situatie? Dat klopt, want het is al lang bekend dat deze wijzigingen er zouden zijn. Tenminste, een deel daarvan. En um, men heeft gewoon niet gekeken welke effecten dat had. Men heeft klakkeloos uh, deze taakstellingen aangenomen. En de effecten daarvan die worden nu zichtbaar, maar... Uh, ja, dat is niet de manier hoe je een organisatie als de politieacademie moet runnen. Komt ook bij, en dat is niet aan de orde geweest gisteren... dat er ook een duur ICT-systeem is aangeschaft. Dat blijkt ook niet te werken. Daar wordt ook miljoenen verlies op gedraaid. Oh. En dat meldt uh, de heer Van Baal even niet in het hele verhaal. Maar ook dat maakt onderdeel uit van de financiële problemen. Dus als wij het allemaal overzien, dan gaat het niet alleen om financiële zaken... maar ook organisatorische en managementzaken. Ja. En dat willen we onderzocht hebben. En dat falende ICT-systeem, valt dat ook iemand te verwijten? Nou ja, we hebben de heer Van Baal gewaarschuwd dat dit systeem, uh, dat het gaat voor de registratie van cursussen van studenten en de planning daarvan, uh, waarschijnlijk niet gaat brengen wat het moet brengen. Dat zou het wel brengen. We hebben daar een reorganisatie voor om afkondigen en dat heeft mensen arbeidsplaatsen gekost. Maar je ziet nu dat het eigenlijk helemaal niet functioneert zoals het moet functioneren en de leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden. Hmm. Is de positie van meneer Van Baal dan nog wel houdbaar? Nou ja, dat moeten die onderzoeken dan maar bewijzen. Maar als ik zie hoe hij reageert en afstand neemt van de feiten en daar zijn eigen werkelijkheid tegenover zet, um, dan heb ik dat patroon. En um, dat is een manier waarop wij zeggen: ja, daar is de laatste jaren te veel misgegaan. We hebben uh, lang geprobeerd om problemen op te lossen, als vakbonden ook bijgedragen. Maar op het moment dat dit voortdurend blijft doorgaan, ja, dan. Uh, is er een keer een eind aan ons geduld. Ja, belangrijk is natuurlijk het effecten op de, op de agent, op de politieman uh, uh, op straat. Vrees u dat ik ja, in ieder geval de kwaliteit van de opleiding eronder te leiden zal hebben? Ja, dat, uh, die kans is groot. En, uh, ik heb hem mogen zeggen dat er geen nadeel zal zijn voor de examens. Hè? Dus collega's die zullen op tijd afstuderen... Nou, uh, daar twijfelen wij zeer aan. Want ja. voor een deel is de externe EU juist daarvoor bedoeld. En als je die gaat afschaffen, dan kom je vanzelf weer in de vertraging terecht. Ja, en hoe, uh, hoe studeren ze af? hè? Misschien met minder stof? Ja, nou ja, precies. En, uh, maar die collega's hebben er ook financieel nadeel van. Uh, en de korpsen zitten te wachten op extra capaciteit die ze dan niet krijgen. Dus uh, door de hele keten heen van de politie zie je dat er grote nadelen ontstaan. Goed. Gerard van der Kamp van de Politiebond ACP, dank u wel. Tot de dienst. Kromme wortels, appels met een vlekje, die hoeven niet meer op de composthoop. Als het aan de boeren ligt, gaan ze naar de voedselbank. Daar gaat het overschot aan groente en fruit heen. menno bij de voedselbank, al klinkt het als de haven... In Alkmaar. Ja. Wat heb je nou voor en vogels? Meeuwen, meeuwen uh, Marcel, zitten ja. natuurlijk niet zo gek ver van de kust. Die, die zitten hier. Uh, en, en inderdaad, bij de voedselbank in Alkmaar zijn we net aangekomen. Er staan buiten allemaal van die blauwe stapelkratjes. En bedenk je, het eerste wat ik zie is uh, kratjes met witlof. En uh, jij zei uh, met een vlekje, nou, deze zijn meer bruin dan wit. Ik neem aan dat die niet meer voor consumptie zijn. maar dat die voor de afvoer uh, staan. is de laagje eraf. Ja, nou, ik denk dat je net het kerntje overhoudt. Oh, okay. Daarvan weten we, dat is niet eten. Die nee. moet je er altijd uithalen. Uh, maar goed, we gaan eens naar binnen eens even kijken. Uh, goedemorgen, meneer ben U bent meneer Hartmans, als het goed is. Oh. Helemaal goed. Van de voedselbank in de hal uh, zien we uh, nog veel meer spullen staan. Eerst maar zien Witlof, dat ziet er niet uit, zeg. Nee, dat klopt. Komt dat, dat van de boeren? De, nee, dat oh. is van een uh, grosier nee, uit Amsterdam gekomen. Daar zit ons Centraal Magazijn. Ja. En dat bleek achteraf vorige week zo slecht te zijn dat we het niet meer aan de mensen mee konden geven. Dus we hebben dat bewaard. En het gaat, vandaag gaat het ter destructie gaat het weg. Dan was ik net bij uh, Simeon Schenk van LTO uh, Noordland, de tuinbouworganisatie. En die willen dan de voedselbanken gaan helpen. Uh, ze hebben vaak overschotten aan, uh, aan penen, aan uh, wortels. Voor, voor mensen die het niet weten wat dat is, uit de pols En zeggen, nou, we houden wel eens wat over. kromme wortels, wortels met misschien een klein vlekje. Dat is misschien wat voor de voedselbanken. Ja, nou, dat is een geweldig idee natuurlijk. Ja? Want ja, we hebben toch chronisch tekort aan, aan vers voedsel, uh, groente, fruit. Met name fruit, dat krijgen we niet zo vaak. Uh, het gebeurt wel vrij regelmatig dat we gesneden groente krijgen uh, van... Uh, van, ook weer vanuit Amsterdam. Ja. Uh, daar zit dus ons distributiepunt. Ja. Maar uh, ja, vers fruit en zo, dat is uh, zelden. Dus ja. het is een geweldig idee. En vooral omdat het landelijk is. Ja, toch? Ja, ja voor het even, even. De, de tafels staan vol ja. uh, met, met, met spullen al. Ik zie weinig verse producten. Nee, in... dat, dat klopt, want wij delen ons pakket op uh, donderdag uit. De verse producten doen we zo laat mogelijk in het pakket. Ja. Dus die, dat deel wordt in gemaakt ja. vanmorgen maken we het houdbare deel van. Okay. Okay. En dan zit erin, ik zie al gurken staan, uh, bakmeel, sham. Uh, nee, dat nee. nee. oh, Rode bieten. Oh, rode bieten, maar dan in pot. Ja. ja, kan ook natuurlijk. Aardappels? Ja. Ja, wel zakken aardappels, kijk. En die kunt u dan van de boeren krijgen? Uh, de, we hebben een vaste leverancier voor de aardappelen. Daar ja. kunnen we in wezen, uh, als we nodig hebben, hoeven we maar te, te bellen. En dan kunnen we weer, uh, weer halen. Ja. Uh, maar op, op dat punt zijn wij een beetje gelukkig. Omdat hier rondom Alkmaar vrij veel aardappelboeren zitten. Maar in andere delen van Noord-Holland ligt dat alweer een stuk lastiger, heb ik begrepen. Want ook de vraag naar voedselpakketten is enorm toegenomen de laatste jaren. Klopt, en dat heeft natuurlijk alles maak, te maken met toch de, wat uh, slechter worden de omstandigheden voor de, uh, voor de mensen. Want toen u zes jaar geleden begon, waren, het, ik meen uh, uh, 17, pakketten. 17 pakketten en u zit nu op? Rond de 300. Het fluctueert per week, per week ja. Morgen okay. gaan er 300 pakketten. Uh, donderdag. Uh, ja, dat is ja, morgen. morgen ja, dat is morgen. Ja, dat is morgen ja. Heel goed. Ja. Ja. En dan is het dus mooi als eh, die aardappels en penen van de boeren erbij komen uit, uh, uit de regio. Natuurlijk, ja. Ja. ja. De Voedselbank, geholpen met dit? Hartstikke, ja. Ik hoop dat het doorgaat. Ja. Maar is het zo makkelijk? Kunnen ze gewoon hier uh, hun kistjes afleveren en dan uh, kan het nou, weer? Dat is het, dat is het meest ideale natuurlijk, maar bijna elke voedselbank heeft ook transport tot zijn beschikking. Uh, je ziet hier een uh, flinke vrachtwagen staan, dus we kunnen altijd uh, afspraken maken over ophalen van, uh, van voedsel. Dat is niet het probleem. Zo helpt de een de ander en zoals eerder gezegd, het is niet wat vandaag of morgen gaat gebeuren. Het wordt zaterdag gepresenteerd in uh, amsterdam bij het oogstfeest en dan in het najaar. Dan komen de boeren hun spullen leveren. Hartstikke goed. En de meeuwen weghouden. Anders is het zo weg. Menoremaja <laughs> nou bij de Voedselbank in alkmaar u. Slachtoffers van Srebrenica worden vandaag 17 jaar... naar het bloedbad in de Bosnische stad herdacht in Potocari. Dat is de stad waar Dutchbest was gelegerd... en waar de mannen en jongens van de vrouwen werden gescheiden... om te worden vermoord door Bosnisch-Servische militairen... onder commando van generaal Radko Mladic. Tijdens de herdenking worden de resten begraven van 520 mensen... die kort geleden nog zijn geïdentificeerd. Hier in de studio, correspondent David-Jan Godfra. David-Jan, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is nu 17 jaar geleden. Hoeveel slachtoffers moeten er na deze 520 nog worden begraven? Uh, er zijn er nu ruim 7000 begraven, eerst geïdentificeerd, nu be, uh, later begraven. Er wordt aangenomen dat er ruim 8000 slachtoffers zijn gevallen... na de val van, uh, van Srebrenica. Dus ja, er zijn nog zo'n duizend slachtoffers te gaan. Ja, die resten die zijn al wel gevonden of wordt daar ook nog naar gezocht? Er wordt nog wel naar gezocht, maar uh, massagraven worden niet echt veel meer aangetroffen. Maar er is nog een behoorlijke voorraad van... van ja overblijfselen, botjes, lichaamsdelen. Uh, Serviërs hadden gewoonte om mensen nadat uh, ze werden vermoord te begraven, vervolgens ergens anders te begraven. Nou, dat ging niet zachtzinnig. dat ging met bulldozers. Dus heel veel onderdelen, lichaamsdelen, zijn door elkaar geraakt. En dat is natuurlijk een heel moeizaam proces... om dat allemaal bij elkaar te puzzelen... en uit te vinden van wie die overblijfselen zijn geweest. Wordt er ook nog gezocht naar verdachten van de genocide? Ja, dat gebeurt nog wel, met name in Bosnië natuurlijk. De, de, de moslims in Bosnië zijn er erg op gebrand... om iedereen die bij Srebrenica betrokken is geweest... te vinden en te veroordelen... Recent zijn er ook nog uh, vier Bosnische Serviërs veroordeeld... tot langdurige gevangenis, uh, gevangenisstraffen wegens de moord op 800 moslims. Ja, dat in, gebeurt uh, allemaal daar. Dat gebeurt allemaal daar. Maar het tribunaal doet dat niet meer. Uh, alle aangeklaagden zijn of al veroordeeld, of ze staan nog terecht. Uh, Mladic, Karadzic bijvoorbeeld zitten allebei in, uh, in Scheveningen. Uh, en er komen geen nieuwe aanklachten meer. Dus de zaken die nu worden uh, opgespoord, vervolgd en uh, berecht in Bosnië met name. Dat zijn de of wat kleinere vissen of de wat minder ingewikkelde zaken. Ja, en die verdachte. Uh, ja, zijn, zijn er nog heel veel mensen die daar gewoon onder de bevolking leven... die daaraan hebben meegewerkt? Is dat, is dat bekend of, of zoeken ze echt naar mensen die ook beschreven staan? Dat is moeilijk te, moeilijk te zeggen. Ik kan niet kijken in, in, uh, de, in de boeken van de opsporingsdiensten nee. in, in Bosnië, zal ik maar zeggen. Uh, maar ja, het gebeurt een enkele keer wel dat er iemand gewoon ergens in een dorp uh, wordt opgepakt, waarvan dan ineens blijkt dat hij op de een of andere manier betrokken is geweest bij die, bij die moordpartij. En nogmaals, het hoeft niet heel erg groot te zijn. Het kan ook iemand zijn die, die, die, die mannen of jongens vervoerd heeft in een truck... of uh, op een andere manier indirect betrokken is geweest bij die, uh, bij die, bij die ge genocide. Ja. Nu is het proces hier bij het tribunaal tegen Ratko Mladic echt begonnen hè, deze week. Hoe wordt daar naar gekeken? Daar wordt in Bosnië natuurlijk uh, redelijk goed nagekeken. Iedereen is ontzettend benieuwd wat die man gaat antwoorden. Uh, hoe die zich gaat gedragen ten opzichte van de, van de getuigen... die daar tegenover hem zitten. Dus mensen die het slachtoffer zijn geweest... of die verwanten hebben verloren. Uh, daar wordt heel erg met, met argusogen gekeken. Maar wat je wel ziet, dat zag je bij Karadzic ook... zo'n proces duurt natuurlijk vreselijk lang. En in het begin is er heel veel aandacht voor. Dat ebt zo langzamerhand wel weg. Ja, is het wel belangrijk dat als hij uiteindelijk veroordeeld wordt... En het dat natuurlijk ook voor, voor de kleinere vissen die worden berecht. Is dat belangrijk voor de verhoudingen tussen Serviërs en moslims? Dat wordt altijd wel gezegd, uh, maar ik geloof het eerlijk gezegd niet zo. Ik uh, heb niet het gevoel dat uh, de verzoening... waar vaak ook in het internationaal sprake van is... nou erg geholpen is met het berechten van, uh, van, van die oorlogsmisdadigers. Ik denk dat het veel belangrijker is dat uh, mensen weer bij elkaar komen te wonen. Dat en, terugkeer... en gebeurt dat? Lukt dat? Of dat is, gebeurt op hele kleine heel schaal, spanning? heel mondjesmaat. In, uh, in Srebrenica zelf bijvoorbeeld daar uh, was een moslimbevolking... een meerderheid voor de oorlog. Daar woont nu echt nog maar een hele kleine minderheid. Uh, dus dat gaat heel erg langzaam.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 De eerste Kamers roeft AOW-leeftijd omhoog. En Netcar wisselt van eigenaar voor 1 euro. Het is half 9. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De AOW-leeftijd gaat vanaf volgend jaar omhoog. Dat bepaalde de Eerste Kamer definitief vannacht. 37 senatoren stemden voor. Dat waren de partijen van het Vijfpartijenakkoord. En 31 tegen. Minister Kamp is tevreden. Hij vindt het besluit niet meer dan logisch. Ze hebben gezegd van, uh, dat de groei van de gemiddelde levensverwachting...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 We moeten nu maatregelen nemen en die zijn gisteravond al genomen. De OOB-leeftijd gaat dus geleidelijk omhoog tot hij in 2023 op 67 staat. Het is voor het eerst sinds 1957 dat de pensioenleeftijd verandert. Een autofabriek voor maar 1 euro. Mitsubishi verkoopt autofabriek Netcar in principe voor dat symbolische bedrag aan industrieconcern VDL. Puntjes worden nog op de i gezet, zegt een woordvoerder... maar in principe is de overname op 1 januari een feit. Volgens het akkoord kunnen alle 1500 werknemers bij Netcar blijven werken. Ze zijn terecht vijf schilderijen die 13 jaar geleden werden gestolen... uit een villa in Beeldhoven Zijn werken van Jan Steen, Saftleven en andere meesters. De schilderijen werden teruggevonden dankzij een tip van Veilinghuis Christies... vertelt de politie. Ze zijn na 13 jaar ingeleverd bij Christies, als één stuk...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 Eindexamenkandidaten hebben het dit jaar beter gedaan... tijdens de centrale eindexamens dan de leerlingen vorig schooljaar. Op alle schoolsoorten haalden ze betere cijfers... zegt het ministerie van Onderwijs in een voorlopige conclusie. Omdat leerlingen dit jaar gemiddeld een voldoende moeten halen... op dat centraal examen werd gevreesd voor een enorme toename... van het aantal gezakte leerlingen. De cijfers voor het schoolexamen waren wel slechter... maar over het algeheel is het aantal geslaagde kandidaten... met maar 1,8 procent afgenomen. En minister Van is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 Je moet de capaciteit te Tegen Schettino loopt een strafrechtelijk onderzoek bij de scheepsramp met de Concordia. kwamen 32 mensen om het leven. Een Amerikaan die in Thailand was veroordeeld voor majesteitsschennis. Heeft gratie gekregen van de Thaise koning. Dat heeft de Amerikaanse ambassade in Thailand bekendgemaakt. Autohandelaar Joe Gordon beledigde koning Boemibol door delen van de in Thailand verboden biografie The King Never Smiles in het Thais te vertalen en vanuit de VS op internet te publiceren. Toen Gordon vorig jaar in Thailand was voor een medische behandeling werd hij opgepakt en veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar. De koning van 84 staat in Thailand op een voetstuk. Mensen die veroordeeld worden voor belediging van de koning, koningin of de troonopvolger... kunnen rekenen op lange gevangenisstraffen. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is de afgelopen dagen wisselvallig met regelmatig buien. En ook vandaag ontkom ik er niet aan om het weer over buien te hebben. Maar er zijn vanmiddag op verschillende plaatsen ook droge en zonnige perioden.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 ANWB-verkeersinformatie. er staan 13 files, goed voor bijna 70 kilometer. De drukste regio is Amsterdam. Heeft te maken met de regen en de afgesloten afgesloten ijtunnel. Vooral druk op de A7-A8. is het langzaam rijden en stilstaan vanaf het Noord tot aan het knooppunt Koenplein. En op de A9 richting Amstelveen staat 10 kilometer file tussen de knooppunten Beverwijk en Dorp. En op de A13 naar Rotterdam. Daar staat door een ongeluk tussen knooppunt de Prins Klausplein en Delft-Zuid 7 kilometer. Bij Delft-Zuid is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 En de toer rijdt verder naar de rustdag van gisteren voor de renners. Ook voor de verslaggevers was het een rustdag. Alhoewel Jeroen Wielaert, maar jij ja, uitgerust. Helemaal uitgeslapen in kamer 5 van Hotel de la Uchette, uh, Zo'n hotel waar je eigenlijk zou willen blijven. Kijk naar het balkon, prachtige bomen, de stoeltjes beneden. Maar ja, de tour gaat door. Vandaag nog over een nieuwe kol naar die nieuwe stad, Belgaert-sur-Valserine. In 1991 bleven ze nog even in Macon met een Tijdrit, 27 juli. Slava Ekimov die won weer. En gert Teunissen werd 59 e Ging diep. Misschien wel te diep. En dat zei hij allemaal tegen mij. Nou, te diep weet ik niet, maar... Uh, ja, ik zei al na die regen etappe, uh, omdat ik toch flink ziek was geweest, kreeg ik het in weer terug. Maar, ik heb zo rekening naar gezeur en dat ik het laag. dus ik denk zeg maar niks, maar uh, ja, toch twee dagen gehad. Wel gegeten? <coughs> wel gegeten, maar dat is weer allemaal weer eruit. Pannenkoeken van Koring. Ja, zijn wondermiddel. De pannenkoeken van Corrie. Gio Lippus, goedemorgen. Goedemorgen. Helpen die ook vandaag nog als de renners wel diep moeten gaan? Hè? Want dat moeten ze denk ik vandaag wel. Ja, pannenkoeken helpen altijd, hè, dat weet je. Maar ja, ze zijn er niet meer. Dus uh, de pannenkoeken in de Tour, dat was in die tijd... Uh, vergeten, dan teunen ze wel zo. Maar uh, het wordt een, uh, een zware rit, hoor. Uh, misschien nog wel een rit waarin de grote mannen zich uh, verstoppen. Want morgen dan krijgen we opnieuw een zware Alpenrit... Maar het is wel een ritje met een, met een berg die, die behoorlijk zwaar is. Hoor. De buitencategorie de Col du Grand Colombier zat het afgelopen voorjaar ook in de Dauphiné Libéré nog maar een paar weken geleden eigenlijk. En uh, daar hebben ze eigenlijk allemaal zo'n beetje gereden, grote mannen die, uh, die in de Tour nu ook alweer meespelen. Uh, ga maar naar Cadel Evans, Vicenzo Nibali, Bradley Wiggins. Daar was een aanval van Evans en Nibali in de afdaling van die Colombier. Maar Wiggins die uh, deed het heel rustig met zijn ploeg en die reed toen het gaatje dicht. Het zou wel eens gewoon een soort reprise kunnen worden van die etappe. Ja, die Colombier, uh, Grand Colombier, dat is de hoogste, is hij is ook met name heel stijl? Nee, hij is niet eens zo stijl, maar hij is verschrikkelijk lang. Hij is uh, 7,5, uh, wat, wat zeg ik, 17,5 kilometer lang. Ja. Uh, en percentage, ja, natuurlijk, 7,1% gemiddeld. Dat wil wel zeggen dat hij natuurlijk op sommige stukken heel erg stijl zal moeten zijn. Want anders kom je niet tot zo'n uh, zo percentage. Maar het is vooral ook de lengte. En, en wat ik al zeg, die, af, uh, die afdaling. Het feit dat daar een aanval kwam en Nibali is natuurlijk een van de beste dalers. En van Evans weten we dat hij nu ook iets moet gaan doen. Uh, dan zou het daar opnieuw gevaarlijk kunnen worden. Bedenk wel dat de top van die Colombier, die Grand Colombier op 45 kilometer van de finish ligt. En dat de renners daarna nog even een colletje krijgen. Hoewel we dan weer tot boven de 1000 meter komen. 7,2 kilometer klimmen tegen 5 procent. De Col du Richemont. Maar die is... Uh, maar met derde categorie gedoteerd. Dus dat is eigenlijk een call die nog niet eens zo zwaar wordt meegerekend. Maar ja, er zou een spektakel kunnen gebeuren. Aan de andere kant verbaast het me niks als de echte favorieten denken... van nou weet je, we doen het even kalm aan. Ja, want je hoeft daar niet als eerste boven te komen. Dus hè? je hebt dan nog tijd om te herstellen en dan nog te ontsnappen. Ja, precies. Omdat die afdaling zo, zo, zo lang en uh, ja, toch ook wel zo lastig is. En dan, dan gaan toch de renners uh, risico's misschien wel nemen om uh, voorsprong te krijgen. Want ja, we weten het, hè, de verschillen in het klassement zijn al groot... naar die tijdrit van eergisteren. En uh, er, zol, er zal dus wel wat moeten gaan gebeuren. Maar uh, aan de andere kant denk ik dan weer van... misschien denken Evans en Co wel van uh, daarna die etappes... Uh, zeker als we de etappe naar La Toussuire krijgen met aankomst bergop... dan moeten we het misschien wel daar gaan proberen. Aan de andere kant, het is natuurlijk altijd fijn om de klasse mensenleider onder druk te blijven zetten. Want voorlopig uh, heeft hij aangetoond dat hij op geen enkel gebied gaat plooien. Dus ook in die klim naar La Toussuire ziet het eruit dat Bradley Wiggins gewoon keurig in het spoor van Evans en de andere kan blijven. Sterker nog, dat hij die, die andere mannen pijn gaat doen. Dus misschien, misschien verzinnen ze wel een Indiana-truc. Maar het is, het is in elk geval een, een, een etappe waar we nou ja, met veel verwachting naar uitkijken. Ja, zou er ook een Nederlander misschien iets kunnen verzinnen vandaag? Gisteren op de rustdag, die, die, die rustdag waarop niemand eigenlijk echt heel erg rust... maar gewoon lekker met z'n allen aan het werk gaat. De Rabobank bijvoorbeeld, daar, daar riepen drie man... dat ze de komende dagen voor het avontuur zullen gaan... En dan moet ik eerlijk zeggen, ik heb de vierde nog niet eens gesproken... Steven Kruiswerk, maar Mollema, uh, Geesink, Tendam... die riepen allemaal, wij gaan een van deze dagen in de aanval... en dan zien we wel waar het schip strandt. Dus ik neem aan dat ze iets willen proberen. Johnny Hogeland heeft het al geroepen uh, dat hij iets wil gaan proberen. Nou, ze zijn er meer, Pieter Wening, misschien wel. Allerlei mannen die denken dat ze in een avontuur mee kunnen gaan... En ik had het over die etappe in de Dauphiné. De grote mannen die, ja, die roerden zich daar in die afdaling. Uiteindelijk was het een uh, jonge Fransman. Arthur Vichou, zit ook in de Tour. Die met een groepje wegbleef en hij won uiteindelijk die etappe. Dus dat soort uh, scenario's kun je er wel op bedenken. Goed, Gio. dankjewel Gio Lippens, u hoort hem uitgebreid met het verslag van deze etappe vanmiddag... tijdens de Radio 1 Sportzomer. Bumper aan bumper in elkaar verstrikte scheerlijnen op die Grand Colombier. De eerste berg van de hoogste categorie in de Tour de France. Is nu al druk. De fietsers worden om een uur of vier verwacht. Maar afgelopen weekend was het al vol. 20 kilometer lange berg, de klim naartoe naar de top... was vol met supporters. En Joris van der Kerkhoff hing er ook rond. Het is best wel druk met de auto's zo op de berg. En die proberen allemaal nog een plekje te vinden... En ze zijn een beetje laat. Heel veel Noren, Heel veel Belgen. En hier een groepje van vier mannen. Twee van België. Twee van Nederland. Ik begin nog mijn zaak. Ik zie er niet uit. Oh, dat is geen televisie, hè? Bloes open. Dan zullen we eens kijken. Even een andere blulof. ketting. Andere een Peelstje in de hand. Uit Stramphooi. Hier naartoe gekomen. Drie kratjes bier. Ja, je moet toch uh, zien te overleven na die, die week. Nee, He? <laughs> wat aardig dat u uw blouse even dicht doet... voordat ja. u een ronddadig gaat geven ja, in de camper. Ja. Okay, ik moet een beetje verzorgd zijn. De cabine. Dus, dus, de, de, de cockpit van de chauffeur. Oh, Oké. Okay. Oh, dat is ook nog mooie muziek dan. Ja, wat Zingen ik... jullie mee of niet? Nee, ja, af en toe wel. Elton John, Elton de Eagles. Jones. Eagles, ja. Dana Winner. Dana Winner. Oh. Ja, dat zijn helemaal mooi. Ja. Ja. Even kijken. Ik moet voorzichtig zijn, want ik heb pas een nieuwe heup. Nou ja, met, ja, dat komt dan, hè? Mooi stukje a cappella. Heb je hard? Nee. Dat is nee? prachtig. Nou, hierboven kunnen twee mannen slapen. Daar slapen twee jongens. En tussen twee slapen erachter. We hebben een mooie douche en een mooie. Een wc, het is allemaal... Oh, ruimte zat. Mooi zuiver. Hè? Ja, ja, ja, het is toch, ja, maar, toch wel anderhalf bij een meter. Ja. Jawel, jawel. Chemisch toilet. Wat wij ik niet gebruiken? Liever het chemisch toilet buiten. Precies. Nou, en dan de, uh, boeken van, uh, over het systeem Armstrong, Van de Grijp en uh, van wc. Wallachem. Die heeft ook... Uh, Gebruikt. Na zijn uh, carrière gaan praten, dus dat doen ze allemaal. <laughs> Oké. Okay. Nou, het ziet er, een beetje... ziet er nog best netjes ja, uit hoor. Ja. En hier zijn jullie dan mee vanuit Strand En een deel van de heren komt uh, van de andere kant van de grens vandaan. Ja, zal ik hem uitzetten? Uh, nee. Laat we staan hè? We nou, nou, nou, uh, hier naartoe gekomen. Jullie hebben al één etappe, gezien. We hebben één etappe gezien. Uiteindelijk zijn jullie een dag geleden hier terecht gekomen. En jullie zien dan allerlei mensen. Ja. Proost! <laughs> Dank u wel. <laughs> Allerlei mensen voorbij komen die ja. net geen plek meer kunnen vinden. All alleen dat al is heel interessant om naar te laten kijken. Allemaal in verschillende lengtes en maten reizen naar boven. En weer terug. Ja, handen in de zakken. Handen in de zakken. <laughs> en het is vol Het was best mooi binnen. Best ja. schoon ook. Ja. ja, we hebben geluk. We hebben juist gepoetst. <laughs> ja. wist je wist dat er iemand langs zou komen. Zo ja, ja. We nemen het water mee. Nou, ja. en veel plezier. Ik ooit eens van broor, dan? Uh... Daar liggen maar één café. Daar zitten we bijna altijd. Het <lacht> dus, is altijd te vinden. Maar wat wil je drinken? Ik heb water. Dat is, oh, is, ja, ja. is goed. Ik heb een heerlijk wijntje staan. Kempertje dus... neergezet, stoeltjes erbij, tafeltje erbij, glaasje wijn erbij, de rollenbladen erbij. Wat me zo opvalt als de tour voorbij komt, is het een enorme herrie. Drie uur lang. Eerst die karavaan en dan de renners zelf en al die auto's. Ja. En hier is het druk op de berg. Ja. Maar gek genoeg is het ook heel erg rustig. Relaxed. Ja. Relaxed. En je kan je fantastisch lezen, je komt tot rust. Geen televisie, dat is misschien een voordeel eventjes. Mag ik even binnenkijken? Ja. Dat is ik? een keer. Nou, dank u, Kom je wel dicht bij elkaar, hè? Ja, je groeit naar elkaar toe, hè? Ja, elkaar toe, hè? Een smal bed. Ja, het is, uh, ja, het is wel smal, ja. Nou. En een tafeltje. En nou ja, meer heb je niet nodig. Nou ja, toilet ook en douchen we. Ja, we alles hebben alles, alles, alles wat we nodig hebben, hebben we aan boord. En nog favoriete muziek ook? Uh, we hebben natuurlijk uh, de iPod mee. Zomaar. Ik vind het fantastisch. <laughs> en waar hebben jullie het dan over? Vooral namelijk aan het lezen. We wandelen de berg op en we wandelen naar beneden. We praten met wat mensen en... Uh... Maar nou ja, zo gaat de dag uh, voorbij, eigenlijk. Joris van der Kerk op, op de helling van de Grand Colombier. Wel straks met Erik Breukink. Benieuwd of hij ook vindt dat de Raboploeg zich op kleinere koersen moet richten... en niet meer zo helemaal op de Tour de France. De verkeersinformatie bij de ANWB, Johnson Hokka. Teller staat op 56 kilometer. Het gaat al iets beter op de A7, A8. Een kwartiertje geleden stond er nog 19 kilometer. Nu staat er 12 kilometer. En op de A9 nog wel druk richting Amstelveen. Daar staat tussen de knooppunten Beefwijk en Bad Oefendorp 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Overzicht van de Franse media krijgen we vanochtend van Ron Linker vanuit Parijs. Weer Ron, goedemorgen. Goedemorgen. Op de Waar? voorpagina van Leky. Ja, je begint gelijk maar. Want dat <laughs> doen zij ook. Hè. Dit is, Al start. Wie ja, nu goed. nog iets wil, moet nu iets doen. Absoluut. Een grote foto van Wiggins die ontspannen nipt in zijn hand. Een, ja, een forse mok met daarop de Britse vlag en de kenmerkende bakkenbaard. En dan staat er boven in chocoladeletters een simpele oproep aan alle renners. "Attaque! Valt hem aan, want wie Wiggins nog... Van het geel wil hij gaan ontdoen. Die zal de komende drie dagen de bak moeten. Anders, anders is het gebeurd, schrijft de krant. Ja, en, uh, ja een beetje zagerijn. Uh, meldde je al eerder in de Franse media ja. over uh, die Britse hegemonie. <laughs> zijn ze er een beetje overheen? Ja, zagerijn. Jaloezie, zou ik zeggen, is omgeslagen in nieuwsgierigheid. En dus zie je links en rechts portretten van Bradley Wiggins. Wat me opvalt uh, ja, is dat het niet alleen zijn uitbundige bakkenbaarden zijn... Die, die een iets wat ouderwetse indruk wekken. Kijk ook eens naar zijn muzieksmaak. Paul Weller, The Style Council, The Sex Pistols en Elvis. En die draait hij dan het liefst niet op een iPod of iets dergelijks. Nee, Wiggins houdt van krakerige langspeelplaten. Ook e-mail vindt hij maar niks. Als je hem wilt spreken, zegt hij, dan bel je maar gewoon ouderwets. In zijn schuur thuis staan zes antieke scooters... Want die spaart hij, zonder dat meneer Wiggins overigens een scooterrijbewijs heeft. Want die scooters gebruikt hij, zegt hij, alleen maar om naar het lokale café te rijden. En dat zie ik. Er is ook nog ruimte voor genot. Want als favoriete drankje, zijn brandstof noemt hij het zelf, geeft hij op Delirium Tremens. Een pittig Belgisch biertje, 9% alcohol dat Wiggins leerde drinken tijdens de zesdaagse van Gent op 19-jarige leeftijd. Ik was bijna alcoholist, zei hij. Maar ik ben nu gestopt met drinken. Ja. Lijkt me beter. Lijkt me verstandig, inderdaad. Ja, en dan is er natuurlijk ook aandacht voor uh, dopinggeval. Ja. Arrestatie gisteren van Remy Di Gregorio. Ja. Klopt, uh, doping dus opnieuw. Uh, uh, ditmaal een Franse renner die in de beklaagde bank zit. Want uh, ja, hij blijft natuurlijk verdachte totdat de rechter over hem geoordeeld heeft. Maar uh, het ziet er niet goed voor hem uit. Franse media hebben uh, gedetailleerde reconstructies gemaakt van wat er zich uh, heeft afgespeeld. Uh, de politie hield die Gregorio al een tijdje in de gaten en ze luisterden zijn telefoon af. Toen hoorden ze dat hij een afspraak maakte met uh, wat ze noemen zijn mogelijke handlangers. En de volgende ochtend hebben ze toen uh, de hoteleigenaar ingelicht... Die vroeg de politie heel discreet op te treden. Uh, die Gregorio nam een ontbijt, zat wat achter zijn laptop... en ging opeens rond een uur of half negen, dus exact 24 uur geleden, naar buiten. En daar stonden twee mannen op hem te wachten met in hun kofferbak een pakket dat voor die Gregorio bestemd was. Dat was het moment waarop de politie ingreep. De renner arresteerde samen met die twee andere mannen. Uh, we weten niet wat er in het pakket zat, maar ook dat is door de politie meegenomen. En uh, ja, die Gregorio is ooit nog eens getraind door Mark Mariot. Weet je nog wel, die, die fanatieke ploegleider van een paar dagen ja? geleden. Uh, in Le Parisien zegt hij verbaasd te zijn over de verdenkingen. Uh, hij zegt, het afgelopen jaar was het een gezinsman geworden... Uh, getrouwd en sinds een week was die Gregorio vader, al dus Mario. Het lijkt een geïsoleerd geval te zijn, want ook de toerdirectie heeft besloten... dat de ploeg Covidis vandaag weer gewoon van start mag. Uh, gewoon zei het natuurlijk dat ze één renner moeten missen, want die zit in de cel. Ron Linker, dankjewel, vanuit Parijs met overzicht van de Franse media. Dan naar de ploegleider van de Rabobank, Erik Breuking, goedemorgen. Goedemorgen. Toch ook nog opgeschrokken uh, door deze, uh, ja, deze zaak bij Covidis? Nou ja, dat is altijd verrassend. Dat, uh, dat mag wel zo zijn. Er ja, uh, was geen enkele aanleiding om daar iets uh, van te denken. Nooit iets nee. van gehoord. Dus dat speelt in één keer op, uh, op de rustdag. Ja, toch vervelend dan toch ook weer voor deze Tour. Ja, nou goed. Wat jullie zei, het is een individueel geval... En, uh, uh, het is echt, uh, uh, de koffiesploeg zelf uh, valt niet eens wat te verwijten. Nee, en die mag dus ook uh, gewoon weer van start gaan uh, vandaag. Zeg, uh, uh, onze correspondent in Frankrijk zei het net al, de Franse media schrijft... wie nog iets wil in de Tour, die zal vandaag moeten beginnen. Hoe is dat bij de Rabobank? Nou goed, iedere dag is er één. En uh, iedere dag is een kans, dat is, uh, dat is zeker waar. Ik denk als we uh, het over aanvallen hebben, ja dan... Uh... Dan zal het vandaag ook uh, wel kunnen, alhoewel dat rit uh, morgen uh, nog veel zwaarder is. Ja. Maar je moet geen kans op de nut laten, dat klopt. Is het vandaag dan zo'n dag om uh, de Tour te redden? Want eh, ik zie u vanmorgen in de, uh, het AD zeggen van... ja, deze Tour kunnen wij alleen nog redden voor de Raboploeg uh, met een overwinning. Is dat vandaag iets? Nou ja, goed, ik, wat ik zei, iedere dag uh, is er één. en Er uh, zijn uh, steeds meer kansen dat, uh, dat een ontsnapping uh, het einde gaat halen. Maar nou ja, daar moet je in eerste instantie dan uh, al bij zitten. Ja. En uh, ja, dan maak je kans om ook uh, weer te winnen. Goed, wie is uh, vandaag, uh, wie wordt naar voren geschoven? Mollema? Nou goed, kijk, ik denk dat uh, Mollema is nog flink geavond. Uh, misschien wel uh, het ergste van allemaal. En uh, uh, wellicht moeten we die nog even tijd kunnen om, uh, om, uh, om gewoon het goede gevoel weer uh, terug te winnen. Ja, één rustdag. Ja, Eén uh, ja, rustdag, en en ten dam En dat soort mannen. één ja, rustdag was voor Mollema eigenlijk te weinig? Ja, schijnbaar wel. We uh, moeten het in de koers zien. Uh, je hebt geen enkele zekerheid. Wat dat betreft. Maar in de tijdrit uh, had hij veel last. En gisteren zagen we hem hier rondstrompelen. Dus dat is nog niet, uh, niet de Mollema die, uh, die wij willen zien. Ja. En Geesink, hoe is het met daarmee? Uh, dat lijkt, uh, lijkt uh, goed te gaan. Uh, allebei uh, hij is echt een renner om, om op het vlak in, in ontsnappingen allemaal mee te gaan zitten springen. Ik denk dat het belangrijk is voor die twee mannen om, uh, om te zien dat ze op die grote kol uh, bij, de, bij de goede mensen zitten, het goede gevoel weer hebben en dan, uh, dan zijn er nog heel veel dagen voor, voor hen ook. Dus die ritzegen moet, zou moeten kunnen? Ja dat kan altijd. Ja. Uh, het hangt wel helemaal van het herstel van die jongens af en uh, gewoon weer op hun oude niveau zijn. Dan, uh, dan is het een mogelijkheid. Ja. Dan die uitspraak van uh, uw collega Adrie van Houweling gisteren. Die zei dat de Raboplank zich wat minder zou moeten focussen op de tour, tour de France. En wat meer misschien op de kleinere koersen. Bent u het met hem eens? Ja, het gaat niet zozeer ik het met hem eens ben. Ik weet in ieder geval uh, uh, dat, uh, dat hij het niet zo gezegd heeft. Dus wat dat betreft uh, oh. ja, klopt het hele verhaal niet. Ja, ik maar... Uh, maar bij meneer Van Houweling vragen hoe hij het dan wel bedoeld heeft. Maar er waren allerlei nuances die niet. Uh, die niet zijn. Oké. Okay. Het stond gisteren in een NRC Handelsblad, maar. Uh, nou ja, misschien kunt u er iets, uh, iets, iets bij nuanceren dan. Want wat, wat heeft hij dan bedoeld? Nou ja, dan ga ik, ik ga dat niet nuanceren. Het is zijn, zijn, uh, zijn artikel en ik denk dat hij dan best echt. Uh, contact met de man zelf moet opnemen om, ja. om een goede uitleg te krijgen. Ja, dat moeten we dan misschien maar even doen tijdens de sportzomer op Radio 1. Um, maar ja. betekent dat dat uh, de focus wel blijft liggen op de tour? Nou, goed kijk, bij we denk ik uh, met uh, met onze Nederlanders uh, tenminste zo zie ik het, de beste Nederlandse renners in huis voor, uh, voor het klimwerk. Ja, en dan moet je en, gewoon uh, op de tour richten. Ja, Agnena wil dat niet. Die jongens zijn met volle ambities gezet. De Tour, dat is. Uh, en, en het wil helemaal niet zeggen dat je andere wedstrijden niet uh, links laat liggen. Mollema die, uh, heeft een heel goed voorjaar gereden in de klassiekers, dus. Maar uh, ja, de Tour, dat, dat, dat is hun ding. Ze willen accelereren in de bergen. Het frustrerende van deze Tour voor ons is dat we niet echt weten. Hoe het zonder die valpartij zou zijn gegaan uh, in, in de eerste lastige ritten. Dus ja, daar, daar is het een beetje gisteren naar wat voor niveau ze dan uh, gezeten zou hebben. Ja. En komt u met z'n allen die frustratie wel te boven? Ja, nou, uh, we zijn uh, speciale mensen. En uh, ja, die weten dat het een kwestie van uh, vooruitkijken is en doorgaan. En uh, je kansen grijpen. Ja. Nou, hopelijk uh, wordt die kans gegrepen. Ja. Erik Breukink. Ja. Hartelijk dank. We gaan er alles aan doen. Oké, okay, prima. Succes vandaag en bedankt voor het gesprek. Dank. Dankjewel. Goedemorgen. Dag. Dan Jeroen Wielaert nog even aan het eind van deze tour ontwaakt. Jeroen Wielaert is natuurlijk net als iedere dag aan route. Op de Place de la Barre, een bomenrijk plein in het centrum van Macon... stond gistermiddag een even vreile als stoere zangeres... l'étape gourmande du Tour de France op te luisteren. Zo profileerde de oude wijnstad aan de Saône zich graag. Met een smulrit. De Tour gaat over meer dan fietsen alleen. Ik zag veel mensen met kleine gele halstasjes rondlopen... en kocht er zelf ook eentje voor 5 euro. Het droeg de stadsnaam met die ondertitel over de lekkerbek etappe In een café op de hoek van het plein bekeek ik de inhoud nader. Er zat een aardig wijnglas in. Collectors' item met de stadsnaam en dat motto. En een couponboekje voor het parcours Gourmand. Goed voor een glas macon blanc, een macon rouge. een Saint-Véran, een Pouilly en een viré classé. Al het moois van de omringende Bourgondische velden. Ook al een uniek verzamelstuk was een plastic zakje met een blaastest voor één keer. Juist zo'n attribuut dat iedere automobilist, ook Nederlandse, sinds 1 juli in Frankrijk geacht wordt bij zich te hebben. Het mag ook wel met zoveel coupons. In Frankrijk is het tolerance zero. Je mag niet meer hebben dan nul. Wat een zo goed als onmogelijke opgave is in een etappe gourmanden. Ik liet het rumoer achter me en liep richting de rivier, de Saône. In het raster van oude straatjes staan nog de twee torens en de voorhal overeind van de oude kathedraal saint vincent In de 18e eeuw in verval geraakt en in 1799 werd besloten tot sloop. Het blijft een indrukwekkend gebouw, ook als ruïne. Zover is het nog lang niet met de Tour, de kathedraal van het wielrennen. Maar de pogingen tot sloop blijven doorgaan. Vooral door de hardnekkige dopingzwam. De gelovigen van de ronde blijven toestromen. En als er een renner opvallend goed is... kan het niet anders of hij is een gourmand du dopage. Zoals Bradley Wiggins. Die heeft daar maar één antwoord op. Fucking wankers. Hij bedoelt daar geen fijnproevers mee. Aan Remy Di Gregorio was op de rustdag de onsmakelijke eer... om de discussie over de Brit af te leiden met een ritje naar de gevangenis. Jeroen en een zoals iedere dag. Na negen uur in het Radio 1 Journaal... meneer van de leegte van VDL over de nu bijna definitieve overname van Netcar. Hallo. Ja, ik uh, ben, zit er helemaal klaar voor oh, toe. Ik van, Goedemiddag. Met, uh, van Beek. Zit u te genieten van alles wat u hoort? Ik waardeer u erg uh, met uw kennis... Thank you. Gaat het gaat iets niet goed. Bent u er nog? Ja, ik ben niet echt een rammen. Heeft u iets op uw leven? Maar ik zou eens naar een logo voor dicht te gaan. Of iets heel anders? Ik heb geen hekel aan Rutte, maar hij heeft een kromme rug aan een hele valse eind. Bel 0800-1101. Maar zet de in de vullepongen. wie hoort het nooit over. In gesprek met Valethek. Ik heb alleen een vraag, Tom. Ja. Waarom is het geluid bij de webcam niet niet stereo? Bel iedere dag tussen 2 en half 3. Ik mis Gwassian 0800-1101. binnenkort hoort u hem weer lekker op de motor? Hij komt weer terug. Hij komt weer terug. Het is allemaal goed. Uw prospect wordt duurzame klantrelatie. Met CRM software van Archie. Abonnementskosten voor zakelijke telefonie met 25% verhogen. KPN doet het gewoon. Goedemorgen. Ik heb hem eens even lekker volgegooid met 48 Liter Euro95. Heerlijk, laat me raden.